9 uur. Winfried Baiens. Het NOS Radio 1 Goedemorgen. Het Chinese moederbedrijf van Nederlandse verzekeraars is onder curatering gesteld door de Chinese overheid. En de Amerikaanse wapenlobby laat van zich horen na het bloedbad in Florida. Het belangrijkste nieuws krijgt u van Sophie Verhoeven. De leiding van de NRA, de Amerikaanse wapenlobby... heeft uitgehaald naar betogers die strengere wapenwetten eisen. Ze misbruiken de schietpartij op de school in Florida... voor hun eigen doeleinden, zo zei de vicevoorzitter van de NRA... Wayne Lapierre. Ze haten de NRA, ze haten het tweede amendement van de grondwet... en ze haten individuele vrijheid, zo zei hij. Lapierre zei ook dat hij de 17 doden in Florida betreurt... De vicevoorzitter van de wapenlobby reageerde niet op het voorstel van president Trump... om semi-automatische wapens uit handen van mensen onder de 21 te houden. Chinese autoriteiten grijpen in bij het moederbedrijf... van de Nederlandse verzekeraars Zwitserleven en Reaal. Het gaat om het Chinese bedrijf Anbang. De autoriteiten nemen er de leiding over. Anbang deed de afgelopen jaren grote overnames in het buitenland. In 2015 werden de twee Nederlandse verzekeraars overgenomen... Volgens Chinese autoriteiten houdt Anbang zich bezig met illegale praktijken. De topman wordt daarvoor vervolgd en is per direct afgezet. Volgens de Chinezen was de stabiliteit van het concern in het geding. Wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse verzekeraars is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie heeft in 2013 200.000 euro onkostenvergoeding betaald... aan de weduwe van topcrimineel John Miremet. De betaling was onderdeel van een schikking, zo meldt het tv-programma Zembla. De vrouw werd verdacht van het witwassen van geld dat Mierenmet verdiende... met de handel in wapens en drugs. De deal was dat zij afstand deed van 6,5 miljoen euro crimineel geld. En in ruil daarvoor werd ze niet strafrechtelijk vervolgd... en kreeg ze dus een onkostenvergoeding van 2 ton. Toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelte keurde de deal goed. PvdA, SP en GroenLinks willen nu opheldering van minister Grapperhaus... over de onkostenvergoeding. Het Rode Kruis waarschuwt dat mensen die naar de wintersport gaan... voldoende eten, drinken en dekens meenemen in de auto. Volgens de hulporganisatie is er kans dat ze lang in de file moeten staan... en dat het ijskoud is. Voor Noord- en Midden-Nederland begint vandaag de voorjaarsvakantie. Veel mensen gaan op weg naar Oostenrijk, Zwitserland, Italië en Frankrijk. 60 tot 80 procent van de mensen die met de auto naar de wintersport gaan... neemt geen voorzorgsmaatregelen, zo zegt het Rode Kruis. Rusland heeft op de winterspelen de eerste gouden medaille behaald. De 15-jarige kunstschaatster Alina Sakitova... greep met haar kuur op muziek van Don Quixote het goud. Haar landgenoten, Yevgenia Medveduva, won zilver... en het brons was voor de Canadees Caitlin Osmond...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 Het weer dan nog, in het noorden eerst meer bewolking, verder veel zon... een stevige oostenwind, het wordt 2 tot 4 graden. In het weekend is het vrij zonnig en veel wind. Zaterdag een graad of 4, zondag en de dagen daarna... is, over, is het overdag amper boven nul. AMB-verkeersinformatie dan, Kees Kwaks. Op de A1 staat file vanaf Amsterdam naar Apeldoorn. Een kwartiervertraging loop je op tussen Amersfoort en Barneveld. En ook een kwartiervertraging nog in het zuiden op de A58... vanaf Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot.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 Een ingreep van de Chinese autoriteiten bij een bedrijf daar... heeft ook gevolgen voor Nederlandse verzekeraars. Zeker als u klant bent van Zwitserleven of Reaal... moet u eventjes opletten. De Chinese autoriteiten hebben namelijk ingegrepen... bij het moederbedrijf van die verzekeraars. Dat hoorde u net al eventjes. Het gaat om het Chinese Anbang. Daar is de topman per direct afgezet. En de controle van het bedrijf is door de toezichthouder overgenomen. Um, daarom is hier aangeschoven Nick Wouters van de economieredactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, wat is er aan de hand daar, in China? Nou, het is wel een onmaskering van een bedrijf... waarbij het niet op leek te kunnen de afgelopen jaren. Ze hebben daar echt heel veel gekocht bij Anbang. Uh, over de hele wereld eigenlijk. Ze kochten ze de Waldorf Astoria Hotel in New York voor 2 miljard dollar. Ze hebben een verzekeraar in Zuid-Korea overgenomen. En ze kochten dus ook in Nederland wat. Daar was de Nederlandse overheid heel blij mee. Die zaten met de verzekeraar uh, Vivat. Dat is het moederbedrijf weer waar die merken die jij net noemde onder vallen. Ja. Die, die waren uh, sinds SNS in handen van de Nederlandse overheid sinds SNS werd overgenomen door de overheid... Ja. Ze moesten daarvan af. Ze konden eigenlijk geen koper vinden... en de Chinese, de Chinese Anbang, wilde het kopen. Dus daar waren ze heel blij mee toen. Maar de vraag, toen werd er wel ook al de vraag gesteld... Ja, wat is dat nou eigenlijk voor bedrijf? Is mm -hmm. dat wel goed voor deze verzekeraar dat ze het overnemen? Ja, en nu blijkt dat het daar totaal niet in orde is. Want de Chinese autoriteiten nemen dus de controle van Anbang over. En de topman die wordt vervolgd... want uh, die heeft uh, uh, criminele activiteiten begaan. Maar welke dat dan precies ja, zijn... Het blijft dat blijft wel vaag. Want ik bedoel, ja. wat is er dan aan de hand? Hebben ze helemaal de middelen niet of... Uh, Eigenlijk was het al vaak sinds afgelopen zomer... toen ze een persbericht de deur uit deden waarbij ze zeiden... ja, onze topman die... Uh die is, die is op normatief, Die is even niet, die is ja. niet um, welke reden, die werd er niet bijgegeven. En sindsdien hebben we eigenlijk weinig meer van die topman gehoord. Hm. Behalve nu dan dat hij is afgezet. En niet alleen hij, het hele bestuur uh, moet weg van Anbang... en dan komt de uh, Chinese autoriteiten voor in de plaats. Ja. En wat is dan het grappige eigenlijk? Dat uh, die VIVAT, die verzekeraar, was in staatshanden... was even niet meer in staatshanden, maar nu dus weer... maar, maar nu Chinese in Chinese staat. staatshanden, ja. inderdaad. Ja, Oké, okay. uh, en wat betekent dat? Want uh, hebben we dat al eens een keer meegemaakt... dat de Chinese overheid zo ingegaan in een bedrijf? Uh, nee, dit is on, uh, on, ongekend, niet eerder vertoond. Althans in de moderne Chinese tijd hè, moeten we het dan denk ik. Uh, ja, maar hebben, ook want... bij een bedrijf met zo'n omvang... Hè, want dit is echt wel een groot bedrijf geworden, Anbang, is een grote naam geworden... dat ze daar zo de controle overnemen, dat is niet eerder gebeurd. Ze nemen het over voor een jaar, dus het is ook niet voor eventjes. Ze hebben nu al gezegd, we gaan uh, de, de boel daar op orde stellen. En dan is natuurlijk de vraag, wat betekent dat weer voor die Nederlandse verzekeraars? Ja. Daar wil je een antwoord op natuurlijk. Hè? Ja, doe maar. Ja, zit ja, jij hier. Het is moeilijk te voorspellen. We weten in ieder geval dat er grote onzekerheid... nu voor die verzekeraars aanbreekt. Zij hadden een eigenaar waarvan ze wisten... waar ze mee regelmatig overleg hadden om de koers te bepalen. Die hebben ook allerlei bestuurders geplaatst... bij die Nederlandse verzekeraars. Hè. Dus er zitten allerlei Chinezen in het bestuur... die mee bepalen wat de koers is van die bedrijven... En wat gaan die nu doen? Dan gaan die naar de Chinese overheid luisteren. Wat wil die Chinese overheid? Ja, dat zal wel, neem ik aan. En dat betekent dus eigenlijk dat de Chinese overheid... Uh, direct ja. iets te zeggen heeft over Nederlandse bedrijven. Ja, hier. en we weten ook dat de Chinese overheid niet zo'n fan was... van die buitenland-expansie van uh, Anbang. Hm. Dus de kans is groot. Lijkt mij dat FIFA weer in de verkoop gaat. Nu twee jaar, drie jaar hebben ze een Chinese eigenaar. Waarschijnlijk gaat er nu gezocht worden naar een nieuwe eigenaar. En ja, wie krijgt het dan weer voor het zeggen... Ja. Voor de continuïteit van het bedrijf is dat natuurlijk heel slecht. We kunnen we al iets zeggen over uh, wat dat betekent... als je een polis hebt bij een van de verzekeraars? Is nou, voorlopig uh, is daar niks aan de hand... want de financiële situatie van VIVAT is stabiel. Er is toezicht vanuit Nederland. Het valt gewoon onder de Nederlandse bank. Dus die controleert de boeken. En als daar iets mis is, dan moeten die aan de bel trekken. Hmm. En niet de Chinese autoriteiten. Hmm. Maar ja, die hebben het dus nu wel uh, voor het zeggen uiteindelijk. Een uh, interessante ontwikkeling op zijn zachtst gezegd. Zeker. Nikolaus, dankjewel. I Eliza Doolittle, en pack-up. De kritiek van Jan Publik. Uh, ja, 12 over 9, tijd voor reacties. Ja, we beginnen met uh, piraten in de Golf van Aden. Uh, hier is een stukje uit het nieuws van 6 uur. Vooral voor de kust van Somalië in de Golf van Aden zijn veel piraten. Ja, maar sinds 2012... Zijn die er nauwelijks meer in dat gebied? Zo zegt Hans op Twitter. Eh, nou, we hebben onze correspondent Koord Dindeyer daar even over gebeld... om te vragen hoe dat zit. Piraterij voor de Somalische kust is vrijwel de kop ingedrukt. Maar nog niet helemaal. Toen ik vorig jaar in Djibouti langs de Rode Zee was... vertelden experts me daar dat het netwerk van kapers... in het uh, gebied is opgerold. Maar wat er precies op die hoge golven buiten gaat gebeurt... Dat weten we nooit. En er is naar verluid tenminste één kleiner schip gekaapt uh, sinds begin dit jaar. De die piraterij op het continent heeft zich vooral verplaatst naar West-Afrika. Ja, dus het, is, het zijn er echt veel minder. Maar ja, nog niet 100% verdwenen. Dus nou, die tekst in het nieuws hebben we dus ook aangepast. Ik heb die vraag ook voorgelegd aan de Vereniging van Reders... die we spraken deze ochtend. En zij zeiden wel, ja, er is geen permanente dreiging meer op dit moment. En dat komt mede ook weer, althans zo verklaren zij dat... dat er eigenlijk geen schepen meer door die Golf van Aden gaan... zonder beveiliging. En dat wordt nu nog met een, een noodoplossing gedaan vaak... omdat een schip zich dan laat omvlaggen. Dan gaan ze oh. onder, de, onder de vlag van een ander land... Door door die golf heen. Zodat ze dan wel particuliere beveiligers mee konden nemen. Um, en, en ja, die vereniging van reders zeggen nou, die, die dreiging is er wel... maar die, die, die schrikken we nu nog af. Ja. Uh, maar goed, uh, hierbij alle informatie volgens mij. Dan hadden we het vanochtend over straten en pleinen... die een naam hebben die voetbal gerelateerd is. Ja, ik zei daar dit over... In Amsterdam werden tot nu toe vier straten vernoemd naar Ajaxide. En daar komt nu dus dat, dat plein bij. Rotterdam en Groningen hebben complete wijken met voetbalstraten. Oh ja, nou dat viel verkeerd bij uh, Okie Pepernoot. in Rotterdam een wijk naar een club vernoemd. Oh ja, joh, twittert hij. Volgens mij is de club naar de wijk vernoemd. Hm, maar dat zei jij toch helemaal niet. Nee, hij heeft natuurlijk gelijk. Ik snap de gevoeligheid, oh. maar ik zei dat er hele wijken met voetbalstraten zijn. Dus dat is net ietsje anders. Je hebt bijvoorbeeld de Stadionlaan, Stadionweg en Sparta Park Noord. Oké, okay. dan. Vanochtend Jij opende met dat je grijs was gegaan. Ja. Uh, een experiment, hè? vertel. Ja, ik, uh, maar dat kwam omdat ik ook vannacht wakker werd. Uh, dat is, ik word dan om drie uur dertig wakker... en dan uh, begin ik alweer uh, uh, alles te lezen op Twitter en zo. En toen dacht ik, ja, het is... Ook wel gek. Mijn leven ziet eruit er alsof ik alleen maar aan die telefoon zit. Dat, dat zat ik mezelf te bedenken. Toen las ik een verhaal over uh, Going Gray. Dat, dat is een soort beweging online. Dan zet je je telefoon op grijs, dus op zwart-wit tint. Mm -hmm. Want is het verhaal... De, de programmeurs en uh, de mensen die die telefoons ontwerpen... Die, die mikken zich ook wel op de neurologische effecten van bijvoorbeeld kleur. Hoe je die gebruikt en hoe je die inzet. En het is bekend dat je door kleur geactiveerd wordt. En ook aangetrokken wordt. En als je dat een beetje uitzet, dan word je misschien minder aan die, naar die telefoon getrokken. Oké, okay, dit klinkt als een treurig verhaal voor een verslaafde, maar ja. dat ben ik ook een beetje. Dus dat geef ik ook gelijk toe. En ik dacht, nou, ik ga het een week uitproberen. Kijken of ik minder behoefte krijg uh, om de hele tijd maar. Want ik zit soms in van die klikholes. Ja. Gaat maar rond. Weet je wel. Twitter, Instagram, uh, allemaal nieuwsites, et cetera, et cetera. Fijn dat ik alles lees wel, maar ja, ik heb ook wel meer in het leven. Uh, het, het is, uh, onze redactie heeft even opgezocht. Het, is, het staat bekend als de Grayscale Challenge. Uh -huh. Er zijn meer mensen die dat geprobeerd hebben. En dit is de ervaring van een Amerikaanse vlogger. I think it's great. I found myself checking my phone a lot less, um, doing things more purposefully. I probably check my phone. En most now. 200, 300 times a day. Nou, dat is echt een enorme verbetering. Hij kijkt nog maar 200 tot 300 keer per dag op zijn telefoon. Uh, hoe gaat het bij jou tot ja, nu toe? Ik, ik weet niet. Ik zit er nu nog steeds de hele tijd op. Maar ja, ik moet beter dat in ik zelf de wel laten van. liggen, volgens mij. Ja, ja Of thuis houden. Ja. Ja. Nou, onze luisteraars. Het is luisteraars... ook een beetje Wat werk, hè? dat is ook het ook probleem. Ja. Ik heb altijd een excuus. Nee, maar het is goed dat jij er bewust van bent. En luisteraars die, die zeggen ook sinds vanochtend van. Nou, dat lijkt mij ook wel wat jammer dat de echte beeldapps zoals Instagram er echt totaal niet meer uitzien <laughs> in het reis. Dat is de ja, dat is bedoeling. Nou idee, ja. Ja. ja. Annette, uh, Annette wil het wel proberen, hebt Maar het lukt haar dus niet om het instellen op een Android-telefoon. En daarom uh, zullen we zo een linkje met instructies twitteren... voor Annette en anderen die dat graag willen. Ik moet nog even noemen, morgen een speciale Jan-publiek over de Spelen... Uh, mocht u vragen hebben over deze winterspelen aan Gio Lippens... of bijvoorbeeld aan uh, Sebas, dan kunt u die uh, sturen naar ons via Twitter. Hashtag R1JN, de Radio 1-app of uh, r1jn.nl. En dan morgenochtend om tien voor half negen geven Gio en Sebas antwoord... op alle leuke vragen over de winterspelen. Ja, leuk is dat. Dus uh, doe dat uh, vooral. Hashtag R1JN op de Twitter reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via at NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn at Zo, nou, hebben we het uh, zes keer gezegd. Uh, dan gaan we nog naar de files. case. hoe gaat het ermee? Het gaat goed met deze ochtendspits. Hij stelde niet zo gek veel voor, maar een tweetal uitzonderingen. Eigenlijk op de hele spits. De A1 vanaf Amsterdam naar Apeldoorn, bij Barneveld in de file. Een kwartierverdraging. En ook in het Zuidenvertraging op de 58 Breda-Eindhoven. Tussen Tilburg, Centrum Oost en Moorgestel 20 minuten. Kees, dankjewel. De beroemdste revolutionair, revolutionair van de vorige eeuw. Uh, dat mag ik toch wel zeggen. Ernesto Che Guevara, de leider van de communistische revolutie in Cuba. Minder bekend is dat hij in 1965 in het grootste geheim naar Congo vertrok. Hij wilde daar, uh, midden in Afrika, de socialistische opstand ondersteunen. En dat liep al gauw uit op een totale mislukking. Het is onderwerp van een documentaire. Vandaag gaat hij in première op het documentaire festival Dogfeed in Eindhoven. Che in Congo, A Dream of Liberation, gemaakt door de Nederlandse fotograaf Jan Jozef Stok. En dat deed hij samen met de Engelse regisseur Ben Crow. In Chacun a son étoile et chacun a son temps. Que vous fassiez, que vous ayez magie noire, magie blanche, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, beurre, wij zijn even de ondertiteling vergeten. Jan-Josef Stok, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wellicht, uh, kan jij vertalen wat er net gezegd werd? Want dat was handig geweest als ik had dat had gehad, maar dat hebben wij niet. Weet je dat? Ja, uh, je hoorde net een uh, ja, soort extract van de documentaire. Uh -huh. En het zijn allerlei verschillende mensen die we op onze reis hebben ontmoet. En de eerste persoon die je hoorde was een Congolese strijder die door de Kubanen en door Che Guevara is getraind. Ja, precies, want daar gaan we het straks nog even over hebben... want die heb jij ook uh, gevonden. Eerst even die campagne van Che Guevara in die tijd. Want dat klinkt misschien toch nog als nieuw in de oren voor veel mensen. Waarom ging hij naar Congo? Ja, hij wou eigenlijk uh, de, ja, de, zeg maar de revolutionaire strijders van Congo uh, trainen. Hij had uh, net de Cubaanse revolutie gedaan en wou ja, de revolutie... Internationaal uh, ja, gaan voeren. Mm -hmm. En in Congo was er al sinds een, een jaar of twee een uh, ja, begin van de revolutie gaande. Dus voor hem uh, was het uh, ja, de, de beste plek om uh, naartoe te gaan. Ja. Want de situatie in Congo toen, het uh, was onafhankelijk geworden van België, want we hebben het over de jaren 60. En toen? Toen uh, ja, was Lumumba, was de eerste. Democratisch gekozen president van Congo. Uh -huh. Maar die heeft helaas uh, niet te lang volgehouden. Want die, hij is toen vermoord uh, door uh, ja, een soort complot. Uh, Belgisch of Amerikaanse complot. En uh, ja, de, het land was nog uh, heel erg. Uh, ja, het is net onafhankelijk geworden. Dus het was heel, uh, uh, heel troebelig, zeg maar. Ja, in die chaos. Uh kwam ook België weer terug. Althans, die probeerden de rust te scheppen daar. Um, en ook andere westerse landen. En, en dat was dan de voedingsbodem voor die, die linkse nou ja, beweging, revolutie... mag ik het zo noemen? Uh, ja, de Belgen waren officieel weg. Maar uh, we hebben bijvoorbeeld een Belgische huurling uh, geïnterviewd... Uh -huh. die daar wel uh, na de onafhankelijkheid uh, toch aan het opereren was. En zij waren op zoek naar de rebellen, ook naar de Cubaanse rebellen. Alleen niemand wist eigenlijk dat Che Guevara in Congo was. Uh, dus ze waren op zoek naar de Kubanen, maar ze wisten niet dat Che daar was. En Che was eigenlijk, uh, ja, het was een soort geheime missie. En, maar het was ook vooral een mislukte missie. En uh, ja, dat, uh, dat heeft Cuba ook dertig jaar lang uh, geheim gehouden. En dat, ja, dat is ook de reden waarom heel weinig mensen het uh, ja, vanaf weten. Ja, want hoe uh, hebben ze dat zo lang uh, geheim kunnen houden? Uh, ja, dat is uh, staatsgeheim. Of, uh, maar na een tijdje is, het, ja, is toch een uh, dagboek uh, uitgekomen... Mm -hmm. van, uh, wat, ja, wat Che Guevara na de missie heeft geschreven. En met die dagboek hebben wij veel informatie kunnen krijgen. En we zijn toen naar Cuba geweest. We hebben heel veel uh, van de strijders die met Che waren gesproken. Zelfs zijn uh, rechterhand, Victor Drecke... Mm -hmm. En uh, we hebben ook zelfs met de zoon van Che Guevara toen gesproken. En dat heeft ons heel veel informatie geleverd... om de grote reis in Congo te doen. Ja, en ik ben samen met Ben Crow... Uh, zijn we naar gewoon alle plekken geweest... waar Che Guevara en zijn mannen uh, in Congo waren. En heel veel uh, ja, echt afgelegen gebieden. En, ja, en ook veel verschillende mensen gesproken toen. Dus ja, van de uh, ex-strijders die door Che zijn getraind. Maar ook heel veel... Uh, Algemene mensen, die, of ja, van uh, uh, zeg maar een treinconducteur tot een uh, tot uh, ja, Allerlei mensen die allemaal hun oplossingen gingen vertellen ja. voor het land. Uh, hoe, hoe het anders zou kunnen, hoe vrede zou kom kunnen komen. Nu, uh, uh, over de situatie nu ook. Ja, ja over ja. de situatie nu. Dus ja. ging gingen heel veel reflecteren over het verleden, ja. het huideren en de toekomst van Congo. En dat was heel bijzonder, want uh, ja... Uh, wij komen, maar journalisten komen altijd daar met uh, bepaalde al klare uh, verhalen. Uh -huh. En nu was het ja, hun verhaal die, die wij proberen met deze documentaire... met het hele project uh, naar voren te brengen. Ja, en het vehikel was dan uh, de reis van uh, Che in die tijd in Congo. Ja. Um, ik begrijp dat u ook uh, mensen tegenkwam die helemaal niet eens wisten... dat Che Guevara was overleden, klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, een van die strijders die we hadden ontmoet... Uh, die, ja, die zeg maar, door hem is getra uh, getraind, die wist niet eens dat hij dood was. Hij is moor. Ja, hij is dood. En dat laat ook zien hoe ja, de plekken waar ze waren... hoe afgelegen dat was en hoe weinig informatie ze krijgen. Maar ondertussen de situatie, hoe het was uh, tijdens de tijd van Che... en hoe het nu is, is helaas nog steeds... Uh, ja, uh, echt uh, ramzalig. Mm -hmm. uh, op dit moment in Congo... Uh, ja, is er zondag bijvoorbeeld uh, in het hele land uh, demonstraties. Uh, ja, ik heb ja, gisteren allerlei vrienden en contacten in Congo gebeld. De onveiligheid in Congo is nog nooit uh, zo hoog geweest als nu. Uh, het is uh, bijna hetzelfde als toen uh, met de M23. Vroeger was het in de nacht uh, onveilig, nu is het zelfs overdag. Ja. En, uh, ja, dus uh, het verhaal van toen is uh, vandaag de dag nog steeds uh, heel erg uh, ja, van actualiteit. Ja, ja, en... en daarom is ook onze documentaire uh, ja, is ook een soort uh, ja, kritische blik, maar niet alleen maar kritisch. Het is ook uh, ja, de mensen, de stemmen laten horen van het volk en die willen vooral een dialoog met de regering. Ja, want u weet en, dat u, u was al meer dan dertig keer in, in Congo hè, sinds, nou ja, al ja sinds lang. tijd komt u de... daar. Ik ben de eerste keer dat ik in Congo was, was in 2005. Net voor de verkiezingen. En ja, ik ben meer dan 30 keer in Congo geweest. heb heel veel onderwerpen gezien. En dit was eigenlijk uh, een soort conclusie van tien jaar werken in Congo. Ja. En, uh, of ja, niet een conclusie, maar een andere manier om het verhaal te vertellen. Om ook een breder publiek aan te trekken om zich te interesseren. En een van de belangrijkste landen van het Afrikaanse continent. Een omvangrijk en indrukwekkend project is het geworden. Vanmiddag dus te zien op het documentaire festival Dogfeed. En hij is ook nog te zien 13 april in Amsterdam, als mijn gegevens kloppen. Ja, Het is om half vijf vandaag bij Dogfeed. Ja. En in april, 13 april, in Pakhuis de Zwijger. En daar zullen we een avond hebben rond dit project. Duidelijk. Jan-Josef Stok, dank u wel. 1, 2, 3 voor de dag. Zaken die nog voorbij gaan komen vandaag. De regeringsleiders van de 27 Europese lidstaten... buigen zich tijdens een speciale top over de vraag... hoe de samenstelling van het Europees parlement... er na de brexit in 2019 uit gaat zien. Ook wordt er bepaald wie de nieuwe voorzitter... van de Europese Commissie wordt. En er wordt gepraat over geld, over heel veel geld. Want ze kijken naar de begroting van 2021 tot 2027. De Raad voor de Journalistiek besluit vandaag of Dagblad Trouw... en De Wereld Draait Door correct zijn geweest in hun berichtgeving... over de affaire tussen tv-maker Jelle Brandt-Korstjes... en tv-producent Gijs van Dam. Eind vorig jaar, u weet dat nog wel, vertelde Jelle Brandt-Korstjes... via een column in Trouw en in De Wereld Draait Door... dat hij verkracht was. Vervolgens deed Gijs van Dam zijn woord weer in het programma Pauw. Omdat ik niet anders kan. Omdat ik uh, standrechtelijk geëxecuteerd ben... zonder enige vorm van proces op basis van een gelogen verhaal. Volgens Van Dam hebben de krant en het tv-programma... geen goede wederhoor toegepast en is zijn privacy aangepast. Vandaag dus meer over die beslissing van de Raad voor de Journalistiek. Dat hoort u hier op NPO Radio 1. Dan België. Al meer dan zes jaar houdt de kasteelmoord de Belgen in de ban. Een 9mm kogel was in 2012 genoeg om de schatrijke kasteelheer Stijn Salens... in de hal van zijn eigen kasteel te doden. Zijn schoonvader, bekende, vorig jaar pas. Hij zou de opdracht hebben gegeven voor de moord. En vandaag komt een Belgische rechtbank met een strafeis. Correspondent Sander van Hoorn. Uh, Sander, uh, help ons nog even herinneren. Sommige mensen volgen die zaak, anderen weer niet. Waarom wil de, schoonva de schoonvader van Salens hem, hem dood hebben? Het spreekt natuurlijk tot de verbeelding dat het de kasteelmoord heet. Want dat is waar uh, degene die gedood werd woonde. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon toeval. In essentie is het een familiedrama. Uh, de schoonvader die uh, nu vandaag terecht staat, die dacht dat er incest was in de familie. En hij kon zich er ook niet mee verzoenen... dat degene die gedood is met zijn familie naar Australië wilde... om zich daarbij bij een secte aan te sluiten. En dus moest hij uit de weg geruimd worden en al dus geschieden. Ja. Um, de schoonvader heeft dus bekend, maar ja. is hij ook de enige verdachte? Hij is niet de enige verdachte. Hij heeft pas heel erg laat bekend... dat was ook wat Justitie gisteren nog weer eens aanhaalde... dat de verdediging van alles geprobeerd heeft om het proces te traineren. Maar uiteindelijk heeft hij bekend... er zijn meer verdachten, een tussenpersoon, een vriend van de schoonvader... maar bijvoorbeeld ook ja, degene die de trekker heeft overgehaald. Dat is een Nederlander uit het Eindhovense criminele circuit. Maar die man, ja, die staat vandaag niet terecht, want die is inmiddels overleden. Dus de dader, degene die de trekker echt overgehaald heeft, zegt Justitie op basis van DNA-materiaal, die is inmiddels overleden aan kanker. Vandaag de strafeis. Hopen de Belgen op een zware straf? Ja, toch wel. Uh, het, is, het is niet een, een, een, een rechtbank die uh, de allerzwaarste straf levenslang kan opleggen. Dertig uh, jaar, denk ik, uh, lees ik, dat er, uh, dat er waarschijnlijk uit gaat komen. Maar je, je hebt toch ook wel uh, heel veel Belgen die uh, wat begrip hebben... voor die uh, schoonvader die de familie probeerde te redden. zes. Uh, dat is natuurlijk iets wat nog altijd boven de markt hangt. Is dat nou gebeurd? Is dat nou niet gebeurd? Het is niet helemaal duidelijk. Maar dat, dat zorgt dat hij wel wat begrip krijgt. Aan de andere kant, het feit dat hij pas zo laat kennen toen al het bewijs tegen hem zich opstapelde. Ja, dat zorgt er ook voor dat uh, ik denk dat heel veel Belgen blij zullen zijn als deze man een zware straf krijgt. Oké, okay, Sander, dankjewel. We horen er meer over vandaag hier op de deze zender. Zometeen uh, spraakmakers. Niels, goedemorgen. Ga we gaan uh, natuurlijk stand.nl doen over uh, de tabaksindustrie. De tabaksindustrie valt niet te verwijten, dat is de stelling. En we praten daar ook nog even over door in het mediaforum, want uh, we waren gisteren wel allemaal heel verrast dat het OM niet wil vervolgen. Mm. Maar juridisch schijnt het heel eenvoudig te liggen, dus we zijn niet. Niet iets te veel achter en het niet fiek aangelopen. We oh, okay. hebben zowel fiek als de tabaksindustrie zo dadelijk in Duitsland. Een moment van reflectie. Uh, mooi. Niels, uh, veel plezier, iedereen. Veel plezier vandaag. Uh, let ook op de podcast De Dag. Want die maken we ook nog. Fijn weekend. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De leiding van de NRA, de Amerikaanse wapenlobby... heeft uitgehaald naar betogers die strengere wapenwetten eisen. Ze misbruiken het bloedbad op de school in Florida... voor hun eigen doeleinden, zo zei de vicevoorzitter van de NRA. Chinese autoriteiten nemen de leiding over bij het moederbedrijf... van de Nederlandse verzekeraars Zwitserleven en Reaal. Het gaat om het Chinese bedrijf Anbang. Volgens Chinese autoriteiten houdt Anbang zich bezig met illegale praktijken. De topman wordt vervolgd en is afgezet.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 De onderdirecteur van UNICEF is opgestapt omdat hij werd beschuldigd... van het sturen van ongepaste berichten aan vrouwelijke collega's. Dat zou zijn gebeurd toen hij nog werkte bij Save the Children. Volgens de onderdirecteur zijn de beschuldigingen al jaren geleden afgehandeld... maar hij stapt nu toch op om te voorkomen dat UNICEF er schade door oploopt. En het Rode Kruis waarschuwt dat mensen die de komende dagen op wintersport gaan... voldoende eten, drinken en dekens meenemen in de auto. Volgens de hulporganisatie is er kans dat ze lang in de file moeten staan... en dat het dan ijskoud is. Het weer nog veel zon, een stevige oostenwind en het wordt 2 tot 4 graden. ANUB Verkeersinformatie viel er nog op de A1 Amsterdam-Apeldoorn... tussen Hoeverlaken en Barneveld, 6 kilometer. Na een ongeluk op de A1 richting Amsterdam... bij de afrit Bunschoten 4 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht... En in het zuiden op de 58 Breda-Eindhoven... nog een kwartiervertraging tussen Tilburg en Moorgestel. NPO Radio 1. kro NCRW. Een artikel 12 procedure tegen de tabaksfabrikanten. Nee, dank u. Ik druk hem net uit. Niels Heithuis. Spraakmakers. Goedemorgen. De laatste keer een verkorte spraakmakers... in verband met de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Tot half elf zitten bij mij aan tafel de spraakmakers van de dag. Ajwet El Miloudi, mijn collega, presentator bij de KRO-NCV. Welkom. Dank u wel. De laatste directeur van NH-regionale Omroep en AT ATV, Paul van Gessel. Met hem hebben we het onder meer over de twee weken... Olympische berichtgeving die er nu bijna op zit. Ook hartelijk welkom. En tot slot Hubert-Jan van Boksel. Ooit de jongste notaris van Nederland. Hij klom op tot partner, zoals dat heet... bij verschillende notaris en advocatenkantoren. Ook die hele grote... Aan de beruchte Amsterdamse Zuidas. Berucht toch? Ja, ja zelf, precies ja, zeker. Inmiddels wel. Ja. Hij schreef een boek over zijn ervaringen... en vertelt daarover straks na Maar Hij is er dus nu ook al bij. En Stand.nl gaat dus over roken. Tot vele verrassing kondigde het Openbaar Ministerie... gisteren aan de strafzaak tegen de tabaksindustrie... niet in behandeling te nemen. Te weinig bewijs voor illegale manipulatie van de sigaretten... zegt het Openbaar Ministerie. En daarom is de stelling... de tabaksindustrie valt niets te verwijten. 0800 1101 en stem op Stand.nl. We gaan eerst naar is De Winterspeler in Pyeongchang. Olympisch nieuws met geo Lippens. Een Russisch onderontje bij het kunstschaatsen. Woensdag waren Yevgenia Medvedeva en Alina Zagitova... bij de korte kuur al ontzettend aan elkaar gewaagd. En vandaag was de spanning zeker niet minder. De 15-jarige Zagitova trok uiteindelijk aan het langste eind. En dat betekende het eerste goud voor de atleten uit Rusland op deze winterspelen. We horen het slot van de kuur van de laatste schaatser. De nummer 2, met Vedeva. Gezicht. De emotie die nu loskomt. Ja, ze heeft 78,67 technische score. Dat is onder die van haar landgenoot staat op 81,62. Hier is een belangrijk verschil en dat gaat niet lukken. Zij wordt dus tweede, zij wint dus zilver. En het verschil blijft gewoon 1,31 opgebouwd woensdag bij de korte kuur. En hier zien wij de nieuwe Olympisch kampioen. Uit Rusland. 15 lentes jong. En dan kan je daar je geluk niet op. Ze straalt. Zagitova dus. Zij pakte het Olympische goud. De echte sterren van dit toernooi zijn trouwens Tessa Virtue en Scott Moyer uit Canada. Die pakte twee keer goud in de landenwedstrijd en bij het ijsdansen. En zondag op de laatste dag van de Spelen is traditioneel het ijsgala. Het paar gaat daar een ode brengen aan Gord Downey, De zanger van de Canadese rockband The Tragically Hip. Downey overleed vorig jaar oktober op 53-jarige leeftijd aan kanker en hij is een grote inspiratiebron voor Virtue en We zijn both huge fans and Scott just asked if we could somehow choreograph a little tribute and it's been lovely to take the ice and to celebrate a Canadian hero. It means a lot to us. Um... It's special for us that we get to skate to to the hip and... Uh, it's our tribute to one of my heroes. God Downey, dus de zanger van Tragically Hip. Nog meer Canadese sportnieuws, want het land heeft een record aantal medailles verzameld. Nooit eerder pakten de Canadezen 27 plakken op de winterspelen. Ze hebben 10 gouden, 8 zilveren en 9 bronzen medailles... en staan daarmee derde op de medaillespiegel. En vanochtend werd het record gebroken omdat er drie plakken bijkwamen... door de skicross en het kunstschaatsen. En de Amerikaanse Lindsey Vonn nam deze week afscheid van de Olympische Spelen... met een bronzen plak op de afdaling... Tijdens haar wedstrijden speelde een eerbetoon aan haar overleden opa een belangrijke rol. Daar haalde ze veel kracht uit, zei ze. Vanochtend heeft ze zijn as uitgestrooid in Pyeongchang. En daarna zei ze, ik weet dat het heel veel voor hem had betekend om er hier in Zuid-Korea bij te zijn. Nu is toch een deel van hem hier. De opa van Von vocht in de jaren 50 in de Koreaoorlog. Dankjewel, Grio. Het is zes over half tien. We gaan door met stand.nl inspraakmakers. De tabaksindustrie valt niets te verwijten nl de tabaksindustrie wordt voorlopig niet vervolgd. Advocaten Benedikt Fiek probeerde dat voor elkaar te krijgen... dus via het strafrecht. Maar het Openbaar Ministerie, dus de aanklager... die ziet onvoldoende mogelijkheden voor vervolging. Volgens het OM overtreden tabaksfabrikanten de wet niet... waardoor de rechter hen ook niet kan veroordelen. Zolang tabak geen verboden middel is... mag de industrie er geld aan verdienen. Vandaar de stelling... de tabaksindustrie valt niets te verwijten. Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak... tegen de tabaksindustrie. Tuurlijk weet je dat het slecht is. Het is slecht voor voor je gezondheid. Je kan eraan doodgaan. Het is een vrije keuze om met roken te beginnen. Het is legaal om te roken. Het is legaal om sigaretten te verkopen. En dus is er niets te vervolgen. Het feit dat die sigaretten geproduceerd worden, dat is uh, helemaal legaal. Geen strafzaken. En advocaat Benedicte Fiek legt zich daar niet bij neer. We gaan erover praten, je kunt erover meepraten 0800 1101... en uh, je standpunt ook laten horen via stand.nl. Ashwet El Melody, Caro NCV-collega, uh, hoe kijk jij hiernaar? Wat is jouw mening? Ja, ik denk dat ik het toch wel eens ben met uh, Benedict Fiek... Dat ik uh, sigaretten. Ik, ik vergelijk sigaretten eigenlijk een beetje met wapens. Die zijn toch ook verboden? En dan kan je zeggen van ja, het staat je vrij om een pistool wel of niet te gebruiken. Maar uh, dat het überhaupt zou zo kunnen. Zo kunnen in Amerika ook. Ja, precies. En dat het überhaupt zou kunnen gebeuren, dat is in mijn, mijn ogen al een te groot risico. En de sociale druk die ik zie, zie ontstaan bij heel veel pubers, bij jonge mensen, waar ik veel mee werk voor mijn programma's, uh, neefjes en nichtjes, de sociale druk op schoolpleintjes. Uh, met uh, roken als gevolg, ja, dat vind ik echt uh, verschrikkelijk. Ja, want uh, nog altijd rookt 1 op de vier ongeveer? Uh, die... de, de, de cijfers heb ik niet... Uh, nee, maar... Van een maar, je, ik je, ben... ja, ja, precies, <laughs> hoeveel kost een <het> witbrood? <laughs> Paul van Gessel, goedemorgen. Uh, ja De tabaksindustrie valt niets te verwijten? Nee, strafrechtelijk niet. Moreel misschien wel. Uh, en, en daar moet je het dan maar over hebben. Kijk, het is niet verboden. Wat hiernaast net gesteld werd... is wel een groot verschil met de wapens... Want die zijn wel verboden. Je moet een vergunning hebben voor wapenbezit. Maar je mag gewoon roken. En uh, ja, dat het schadelijke effecten met zich meebrengt, dat weten we ook. En, uh, maar die dat er morele druk ook... is op schoolplein of op ja. andere plekken, weten we ook. En uh, daardoor is bijvoorbeeld ook uh, wel een verbod op reclame... voor uh, rookwaren ontstaan in de loop der tijden. Ja. Uh, maar hier gaat het puur en alleen om... Uh, is het er, is, wordt er een criminele daad uh, verricht? Een beetje vergelijkbaar met de NAM. Dat hoorde ik in die discussie in Groningen de laatste week ook veel dat het een criminele organisatie zou zijn omdat we nu aardbeving hebben. Ja, nee, het is onwenselijk, die aardbeving, dat begrijp ik niet verkeerd. Maar uh, ze hebben gewoon toestemming gekregen van de Nederlandse staat... Om dat, om dat spul uit die bodem te halen. De overheid heeft er zelf trouwens ook goudgeld aan verdiend. Dat is geen criminele daad. Dat het daarna nou, moreel nee. niet zo netjes is afgenikkel. Nou ja, veel is mensen zullen zeggen, uh, zie je nou wel... daaruit blijkt dat de overheid eigenlijk dit soort... Ja, crimine uh, crimineelachtige nee, crimine gedragingen wel nee, nee, faciliteert. Het is, nee, het is niet eens crimineelachtig. Dat, dat is niet aan een overheid om dat te bepalen. Dat bepaalt een rechter. Zou het verboden moeten worden? Dat is een ander verhaal. Dat is nu de vraag? Ja, nou, maar dan moet je een zaak aanspannen bij de civiele rechter... en niet bij de strafrechter. Oké. Hubert-Jan van Boksel is ook te gast. We gaan straks praten over je boek De Groenteboer uit Den Haag. Maar dat gaat eigenlijk over de financiële wereld aan de Zuidas. Ja, zijn er gelijkenissen met de tabaksindustrie? Poeh. Gelijkenissen met de tabaksindustrie, dat, ja. Dat, nou ja, het gaat denk ik om: hoe gedraag je en wat is de moraliteit van je handelen de hele dag door. Uh, in dat opzicht wel, denk ik. Uh, maar terugkomend op wat Paul net zei, ja, het is niet. Als ik jou goed begrijp, de tabaksindustrie is niks te verwijten, want ze hebben binnen de wet gehandeld, het is niet crimineel. Ik weet niet of dat zo is. Je ziet in andere andere soorten wetten, zie je daar hele andere zaken in. Ook al handel je binnen de wet. Op het moment dat anderen daardoor schade hebben. Uh, wordt het wel degelijk gesanctioneerd. Ja, dan gaat het over aansprakelijkheid. Ja. Uh, laten we eens kijken hoe de community erover denkt. Er wordt al veel gereageerd op de stelling. We krijgen mailtjes binnen. Ook via Twitter en Facebook komen reacties. Zo zegt Marion Doddema dat de tabaksindustrie zeker wat te verwijten is. Want ze sjoemelen met gaatjes in filters om wettelijke normen te halen. Ja, dat dat is dus, ook het punt ja, van Fiek dat wordt dus, Ja, en dat wordt nu juist als niet uh, bewezen verklaard door het Openbaar Ministerie. En daarom gaan ze niet tot vervolging over. Nee. Dus je kan het al roepen. De vraag is of de juridische er juridische ruimte zit om daar toch nog verder te nee, ja, Het is niet dat het niet bewezen is, het is gewoon anders geïnterpreteerd. Nee, nou gaan we echt te ver. Kijk, als je dit vindt, dan, moet je het, dan mag je het voor de rechter voorbrengen... en dan kan die vaststellen of het, of het zo is of niet. He, met de sjoemel software, met, mm -hmm. met, zeg maar, met, ja, met... Dat ja, willen we, maar, maar, maar die kans krijgt ze dus niet. Nee, omdat zij nu naar het vooronderzoek hebben vastgesteld... dat dat niet te bewijzen valt, dat daar een, een, een, een aanleiding zit. Dus er wordt niet geshummeld, want het schijnt al sinds 1980... schijnen die gaatjes er al in te zitten... Allee, je, je dan kan gaat het, je, het sinds 1980 het, al slecht. Maar als je het wil verbieden, moet je bij een ander loket zijn. Dan moet je in Den Haag zijn en niet bij de rechter. Victor, doen. Chevalier vindt dat de tabaksfabrikant kunt verwijten... dat ze bewust hun producten extra verslavend maken. Hubert ja. Jan van Boxe. Ja, zeker. Het ja, nou, gebeurt ja. met chocoladekoekjes ook. Dus. Ja. Ja. Ja. Nou, de discussie wordt breder. Prima. Sandra Wierstra merkt op dat we ook verslaafd worden gemaakt... door andere dingen, bijvoorbeeld suiker. Kijk, daar heb je het al. Als je de tabaksindustrie aanpakt... kan het hek van de dam raken. En hier hebben we nog een oplossing van Gertjan van Rooyen. Als je de accijns zo hoog maakt dat een pakje 20 euro kost... dan stoppen mensen vanzelf wel. Nee, dan komen ze in de problemen uh, financieel om uh, te kunnen blijven roken. Ja, dus het en, en, dan krijgen, een en dan krijgen ze stress. En wat ja. ga je dan doen? Ja, nog meer roken. En dan zijn de opbrengsten zo groot voor de staat dat het nog moeilijker wordt om in Den Haag de hand op elkaar te krijgen... om het af te schaffen. Precies. Hoe is het met Benedict Fiek, de vrouw die uh, achter deze zaak zit... als uh, initiatiefnemend advocaat, de dag na deze beslissing? Goedemorgen. Is ze aan de telefoon? Of aan de lijn? Ja, goedemorgen. Zal niet zijn. Oh, sorry, ik moet het er ademhalen en uh, daarna was ze ineens weer uh, weg. Dan, uh, ja, dan uh, is het vervelend voor haar, maar dan komt Tom Wurts van de Stichting Rokkersbelangen eerst even aan het woord. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent het natuurlijk eens met de stelling: de tabaksindustrie valt niets te verwijten. Uh, dat klopt. Zo denkt de consument er ook over. Maar het is natuurlijk uh, anders uh, wat dat betreft. Uh, Zeg maar, er is een, een trial bij media, om het even mooi te zeggen. Dus is zeg maar, een veroordeling al bij de media. En dat maakt het voor de consument natuurlijk uh, dubbel zo ingewikkeld... om te zeggen wat is nou juist en wat is nou niet juist. We hebben laatst of recentelijk gelezen... dat zelfs het Trimbos Instituut zeg maar, documenten aanpast. Het WODC documenten aanpast. Dus het, in dit dossier? In dit ja, dossier? Dus het wordt voor de consument natuurlijk uh, erg ingewikkeld... om nu wacht uh, even. te geloven uh, wat, uh, wat, er, wat er nou precies gebeurt. Dus, nou, wacht even. Wat u zegt, het, het, het, het RIVM, dat past uh, gegevens aan... die ze hebben over het schadelijk zijn van roken? Ja. Welk rapport gaat het dan om? Want het, de, is wel de op, de opmerkelijk. het gaat over de leeftijdscheck. En dan worden documenten, zeg maar makkelijker leesbaar gemaakt... Uh, uh, voordat ze naar de Kamer worden verzonden. En dan zeg ik, ja, waar, waarom gebeurt dat ook allemaal? Hoe, hoe zit dat nu allemaal? Maar dat wil toch niet zeggen dat dat, dat is aangepast... ten gunste van de anti-tabakslobby? Nou, dat, dat weet ik dus niet. Daar kan ik allemaal niet over zeggen. Als het leesbaarder worden, wordt gemaakt. Maar, over, maar het gaat om het feit dat een genommeerde instituut... zeg maar, uh, uh, documenten makkelijker leesbaar maakt voor de Kamer... Ja. En dan zeg ik, ja dat vind ik allemaal, dat, is, dat maakt het voor de consument natuurlijk allemaal vreselijk ingewikkeld om daar een afgewogen oordeel over te maar... hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor uh, uh, zeg maar de anti-hype die er op dit moment is, die er rondwaait. Uh, dan zeg ik, ja, dat maakt het allemaal, als je dat allemaal bij elkaar neemt, is dat voor, voor ons voor het tabaksgebruik natuurlijk bijzonder ingewikkeld... om daar de juiste oordeel over te vormen. Nou ja, kijk, u, u, u doet nu voorkomen... alsof de tabaksindustrie niets te verwijten valt. Opmerkelijk is dat in Amerika, uh, in procedures... de tabaksfabrikanten bijvoorbeeld al hebben, openlijk hebben moeten boeden, boeten... voor het misleiden van de bevolking. Door middel van advertenties ja, ja. moeten ze erkennen... dat dagelijks 1200 Amerikanen sterven ja. aan de gevolgen van roken. Ja, ja nou dat, dat, dat, dat geloof ik ook wel. Dat laat ik dan even daar... Wat er in Amerika gebeurt, gebeurt er in Amerika. Ik bedoel, uh... En dat zegt iets over de aansprakelijkheid. Ja, het zegt iets over de aansprakelijkheid... maar ik wil het graag even terugbrengen naar wat er in Nederland gebeurt. En ik denk, wij moeten niet het beste jongetje van de klas zijn... en voorlichting moet eerlijk en transparant zijn. Goed, helder. En, zo, en zolang dat ontbreekt, is het moeilijk om daar een juist oordeel over te geven. Dank u wel, Ton Wurt van Stichting Rokers Belangen. Dan is aan de lijn advocaat Benedict Viek. Goedemorgen. Goedemorgen. Zit u nog op de fiets? Ja, nou, ik loop nu. Oh ja, u gaat al op de fiets naar uw werk, hè? Was in de documentaire te zien. Hoe is het met u de dag na de beslissing van het OM om uh, niet met u mee te gaan? Uh, uitstekend eigenlijk. We gaan gewoon door de tussenstap. Wat mij betreft gewoon echt een. Er staat, uh, een iemand, er staat iemand er ook in uw telefoon te blazen, zo te horen? Ja, nou er is een beetje wind, hè? Ja, maar uh, ik, uh, ik probeer uit de wind te staan. Alsjeblieft. Maar um, uh, het is duidelijk dat het. kijk, het normaal. Uh, het presenteren van de sigaret als een normaal product... Uh, dat is natuurlijk een mantra dat al gedurende 30, 40 jaar ingefluisterd wordt... in alle hoofden van de mensen. Um, en uh, het, is, um, het is niet eenvoudig om dat om te buigen. En uh, wij realiseren ons uh, dat daar uh, enige tijd voor nodig is. En we zullen die tijd... Uh, ja, Met beide handen aangrijpen. Maar het gaat natuurlijk in uw geval om strafrechtelijke bewijsbaarheid. Hè? Ja. Uh, uh, en als nou het OM zegt: Ja, uh, ze zeggen bijna: We zouden wel willen, maar we kunnen niet. Want iets, moet ja, dat strafbaar is... zijn, iets moet strafbaar zijn om het te ja, kunnen dat schrijf... vervolgen. Dat weet elke ja, dat stagiair is... bij u op het kantoor ook. Ja, nee, uiteraard moet dat zo zijn. Nou, wij hebben een. Um, uh... Ik zal, ik zal proberen duidelijk te maken waarom het Openbaar Ministerie wat uh, dit betreft uh, een onjuist standpunt inneemt. Huh? Ja, dat zijn eigenlijk twee pijlers waarop ze hun beslissing baseren. De eerste pijler is, het is uh, je eigen schuld, je kiest er zelf voor. Nou, ik denk dat het inzicht hebben in wat uh, tabaksverslaving met je doet, uh, dat dat onvoldoende doorgedrongen is en dat deskundigen en ook He, dus alle deskundigen die bepaald hebben dat uh, verslaving... en ook tabaksverslaving, juist tabaksverslaving, uh, een ziekte is van het brein. He, waardoor ja. de wilsvrijheid aangetast wordt. Uh, dat, dat, um, dat dit een belangrijke uh, rol speelt, die breinafhankelijkheid. En, de tweede en het, andere punt, het andere punt is uh, uh, het gesjoemel. En het gesjoemel, uh, dat wordt uh, in wezen wordt dat weer legd door het Openbare Ministerie. Dat zegt van luister, de uh, tabakswet... Um, is er uh, die, die die interpreteren zij heel erg letterlijk. Ze zeggen er is gemeten met machine X. Door die meting uh, zijn de waarden zoals ze zijn die zitten binnen, uh, binnen ja. de grenzen van wat er is bepaald. En dus is het oké. Okay. En wij zeggen, je moet kijken naar de bedoeling van de wet. Niet naar de letter van de wet, maar naar de bedoeling van de wet. En de bedoeling is de volksgezondheid te beschermen. En als je een product aanbiedt dat überhaupt niet meetbaar is, omdat het op voorhand... Zo gemanipuleerd is dat de waarden niet meer te meten zijn. En wat dat betreft nou ja, geeft het RIVM gelijk. Ja, het RIVM geeft u gelijk. Geeft maar, geman maar gemanipuleerd wil ja. zeggen dat, dat men dus eigenlijk uh, de Bedankt? test niet gevalideerd uitvoert. Nee. en ook niet nee, aan de normen dat is een zou denkfout. voldoen. Nee, nee, nee, nee, dat is een denkfout. Kijk, die test die wordt gevalideerd uitgevoerd. Alleen het product dat je aanbiedt. Kan niet gemeten worden door de wijze waarop het. Um, het, het, zou, het zou hetzelfde zijn als je bijvoorbeeld uh, dronken. Uh, dat er een alcoholcontrole is op de weg. De uh, Wegenverkeerswet is natuurlijk met het oog geschreven. op de veiligheid van verkeersdeelnemers. Als je dan een blaasproef moet doen en je zet een blaaspop naast je... en je laat de blaaspop, die laat je uh, blazen in het apparaat. De dummy, je laat de dummy, de, laat dummy blazen. Blaasproof? Nee, maar het apparaat is geëikt en dus de test die vindt plaats. Maar ja. iedereen zal begrijpen ja, dat, je dan niet, uh, dat de bedoeling van de wet uh, niet wordt nageleefd. Goed. Maar dat is met sigaretten net zo. Uh, die worden gemanipuleerd ik, aangeleverd, plus allerlei additieven. Dus ja. wat ons betreft is dit... Uh, ja, niet naar de geest van de wet. Nee, en daarom en gaat u daar door uh, in het kader van wat dan heet artikel 12. U gaat het gerechtshof vragen, het OM, te dwingen om, uh, met die, vervolging, om die vervolging toch op uh, te pakken. Ik dank u wel, Benedict Fiek, advocaat van uh, de zaak tegen de tabaksindustrie. En die is in de, uh, voor, in de persoon van Abe Brandsma nog aan de lijn. Woordvoerder van British American Tobacco. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent het waarschijnlijk eens met de stelling. Uh, de tabaksindustrie valt niet te verwijten. Nou ja, laat ik in ieder geval het volgende erover zeggen. We hebben natuurlijk gisteren kennis genomen van het besluit van het OM. En ja, voor ons is die, dat, die, dat, dat besluit is geen, is geen verrassing. Het OM heeft anderhalf jaar de tijd genomen om tot een uitvoerige analyse te komen. En die is gisteren bekendgemaakt... Ja. En ja, ik hoorde u ja, ook zeggen bij, het met het is, ogen morgen... wij hadden dit verwacht, want uh, ja, strafrechtelijk valt ons niks te verwijten. En toch vraag ik me af of u niet een beetje zenuwachtig wordt. Want wat uh, uh, Wurts net ook al zegt, de, de, de publieke opinie is natuurlijk tegen u. We weten nu allemaal dat het hartstikke schadelijk is om te roken. Het maakt wel heel verslavend wat u er allemaal instopt. Alleen de test en de normen die zijn dan net zo dat u nog mag doen. Nou, laten we terugbrengen naar de feiten. Gisteren is er een uitvoerige analyse van het OM naar voren gekomen. En daaruit blijkt dat er geen aanleiding is om strafrechtelijke vervolging in te stellen. Dus dat is wat daarin staat. En wat daar ook in staat is dat het gebruik van filterventilatie dat dat niet iets nieuws is. Het eerste patent op dat gebied is al sinds 1942. En Uiteindelijk is het onze rol als bedrijf om datgene te doen wat binnen de lijnen van de wet ligt. En dat is het op de markt brengen van een product... Dat uh, waarvan wij overigens ook uh, al, al lang aangeven dat daar risico's aan verbonden zijn. Ja, daar ben je wel manier... toe gedwongen overigens, maar doe maar. Ja, goed, in, in Nederland staat er sinds 1982 staat er een ja. waarschuwing op en, ja. en wij zijn daar ook open over. De enige manier om uh, de risico's die kleven aan tabaksconsumptie niet te lopen is door is niet te roken. Dat is ja. evident. Ja. En dat, dat sigaretten verslavend zijn, dat is, uh, ja, in feite is dat ook oud nieuws. Dus, ja, dus daar, daar, daar gaat red. die discussie wat ons betreft niet over. Dus uh, u, u ziet die, die, die beroepszaken, zal ik maar zeggen, ook met vertrouwen tegemoet? Ja, absoluut. En, en het komt wat dat betreft ook niet als een verrassing... dat uh, de artikel 12-procedure wordt, uh, wordt gestart. Nee. Ik meen dat dat uh, eind 2016 al, al was aangekondigd uh, door, door mevrouw Fiek. Dus nee, maar goed, we, we, we zullen dat uh, ook met... Uh, het vertrouwen tegemoet zien... Uh, mede omdat de, de analyse van het OM uh, ja, zeer uitvoerig is. Dank dat u aan de lijn kwam, meneer Bransma... van de, de British American Tobacco. Dan gaan we naar de bellers. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen. Um... U bedoelt mij? Ja, u bent in de ja. Uitzending. Ja. Ja. ja. Nee, ik mis deze. De naam is Otto Jongmans. Ah, meneer Jongmans. En, ja. en ik, mijn reactie is dat de stelling uh, valt niets te verwijten. Die is natuurlijk breder dan alleen uh, de wet. Zeker. En in dit geval de strafwet, want. Uh, volgens de strafwet uh, verboden is. Nou, dat gaat Benedict Witt natuurlijk nog uitzoeken... en dan kun je het gerust toevertrouwen. Er is ook nog zoiets als de burgerlijke wet, de schade... eventueel die ontstaat door roken, of ze daarvoor aansprakelijk zijn. Maar daarnaast het wettelijke kader... heb je natuurlijk ook nog het ethische kader. Uh, is het ethisch, is het moreel verantwoord... om in sigaretten, om in rookwaren, stoffen te stoppen, waardoor mensen makkelijk daarover te raken. Ja, En daar moet Terwijl... als de politiek ingrijpen als dat moreel uh, moet Juist. omgezet worden in de wet. Ik dank Juist. u wel, meneer Jongsma, voor het bellen naar 0800-1101-stand.nl. We gaan meteen door eigenlijk, over dit onderwerp in het mediaforum. Paul van Gessel is hier, hoofdredacteur van t 5 Heeft het jou verbaasd dat wij gisteren zo verbaasd <lacht> waren... over ja. die uitspraak van het OM? Um... Ja, want dit is wel... Ik wil even los van die hele discussie aan zich. Hè. Het is wel een type discussie waarbij, eh, als we niet oppassen... media heel snel verblind raken. Hè. We zitten eh, als, als, als media toch vaak aan de, aan, de, aan de kant van de slachtoffers. En eh, nou is het zo, zo dat wij natuurlijk wel als taak hebben... om de macht te controleren. Dus het is helemaal niet erg dat we kritisch zijn... ook op bijvoorbeeld zo'n tabaksindustrie. van Stoppen ze er niet iets in? Hm. Zijn ze aan sjoemelen? Dat, dat soort vragen moeten wij we wel stellen. Maar je moet ook heel erg waakzaam zijn... dat je niet te snel ook meegaat in de golven van emoties. He, laat ik over dit voorbeeld maar een, een, een voorbeeld noemen over dit onderwerp. De, de zaak toen die startte, dat is geloof ik een maand of drie geleden... zag ik bij Nieuwsuur zag ik, uh, die, die, die vrouw, die ik ben haar naam even kwijt... Mm. maar die heel erg vaak opgevoerd wordt. He, ze heeft longkanker, ze is een groot slachtoffer. Ja, dat is zeg maar de cliënt van Vick. Ja, ja. ja, en, en die, uh, vreselijk natuurlijk, he, dat, wat er ja. allemaal overkomt. Maar als zij daar gewoon geïnterviewd wordt... en haar eerste antwoord begint met een zware rochel... ter illustratie van kijk eens even hoe erg het allemaal niet is. Ja, Ik vind dat dat uh, voor de beeldvorming... Uh, kan dat misschien heel erg uitkomen als je voor, die roker, voor het afschaffen van dat rook uh, bent. Ja. Maar het is natuurlijk het is wel allemaal, uh, het is allemaal een beetje... Uh, Speelt hierbij uh, Theater, denk ik, dan op zo'n ja, moment. Uh, en ik vind dat Twan Huis daar op zo'n moment ook iets van zou moeten zeggen. Als ja, want het goed journalist. is hun nieuws, dus ze gaan achter hun eigen nieuws staan. Ja, maar je moet gebeurt, dus, wat ik dus aan wil geven... je moet dus als media in algehele zinnen... en dat zal de ene wat andere in staan aan de handen... maar de, de media, wat meer meervoud is... je moet waakzaam zijn dat je ook niet te makkelijk meegolft uh, op de emoties. Er speelt hierbij misschien ook, ook een rol... dat wij misschien makkelijker nu uh, het, het, het, het hoor en wederhoren als een soort kern van de journalistiek hebben verheven... zonder dat we ook uitzoeken... Klopt het nou, wat Fiek zegt? Heeft ze een zaak? Ja. Want je kan dat natuurlijk bij andere juristen ook tegen het licht Maar kijk nou. eens wat we nu. Hè, we zitten nu twintig minuten al over dit onderwerp te praten. Wat hebben we nu eigenlijk langs horen komen? Uh, mensen met een belang. Hè? Dus Fiek heeft gewoon een belang. Ze wil gewoon een strafrechtszaak uh, starten. Hmm. En ze is het dus niet eens met wat er gisteren. Geroepen werd. Er is iemand die slachtoffer is. Uh, we horen iemand van de rokersbelangen. Hè. Die vindt dat. Uh, nou, die kwam ook niet helemaal. Uh, <lacht> die goed kwam door, helemaal vond ik. <lacht> <vroeger>. <lacht> nee, want die vindt dat je rapporten niet makkelijker mag maken. En daardoor is het nee, ja, allemaal, nee. worden we, uh, zeg maar, maar, om de tuin geleid. Dat het is tegenstrijdig, te... vind ik. Ja. Nee, maar je hoort alleen maar meningen, opvattingen. Ja. Uh, en de journalistiek moet, en net als de wetenschap natuurlijk, op zoek naar feiten. En, uh, nou, we hebben een jurist aan tafel. Hubert-Jan van Boksel. Geen strafrechtjurist overigens. Maar goed, u loopt lang genoeg mee om hier enige inschatting over te maken. Uh, ja, als je dit tegen het licht houdt, heeft zo'n FIEK dan kans, of is het inderdaad ook een mediashow? Nee, ik denk, ik denk dat het niet zo'n mediashow is. Ik denk dat er een mediashow van gemaakt is. Ik denk dat in de basis dat FIEK echt gelijk heeft. Wat gebeurt gelijk of een goed punt? ja, ja, ja, wat is het? ja een goed <laughs> punt. En daarmee zou ik aan die kant zitten, ja, en okay. zeggen: van ja, ja, ik vind dat ze gelijk hebben. Dat heeft. is toch een mening? En, en, en dat mag je hebben, hoor, overigens. Ja, maar ja, maar het is, een mening. Het is mening. een mening gebaseerd, en dat vind ik heel sterk in haar verhaal... het is een mening gebaseerd op de bedoeling van de wet. Kijk, waarom schrijven we wetten op? Wetten schrijven we op omdat we normeringsnormen met elkaar eh, willen vastleggen. We gaan op een bepaalde manier met elkaar om. En wat er nu gebeurd is, nu wordt er gekeken... we kijken naar de letter van de wet, wat staat erin? En zij zegt, nee, wat willen we eigenlijk? Nou, en daar heeft ze denk ik gelijk. Ja. We willen niet dat we verslaafd raken en doodgaan. En uh, die discussie die, uh, heeft vandaag nog even een vervolg gekregen. We gaan nog verder praten over de media overigens... want uh, de sportwinter zit er bijna op. Niet iedereen was tevreden over dat programma. En uh, Hubert-Jan van Boksel is hier om over zijn boek te praten. Blijf luisteren. NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Suzanne Schulting voor negen rondjes vlammen. We zijn begonnen. Alle ja, hoofdpunten van de Olympische Winterspelen ja, in, in Goed Gedaan. Terug het initiatief genomen door Suzanne Schulting. Schulding ik had de genoten de zo de ontzettend veel van. Ik de had de genoten de zo de dat ik in de Olympische huis stond. Leef het op NPO 1 Televisie en op NPO Radio 1. Nog altijd Susanne Schulting. De Koreaanse dames gaan onderuit. En Susanne Schulting pakt het gat. Met elke dag Radio Olympia.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 Is er iemand onder u die van bejaarden houdt? Nou, ik het hele komende jaar opnieuw niet. Hendrik Groen, pogingen iets van het leven te maken. Het succes van dit theaterseizoen nu onder andere te zien in het Delamar Theater Amsterdam. Reserveer via delamar.nl.